6 uur. Frits Emmelkamp met het NOS Journaal. Staalfabrikant Tata Steel heeft bevestigd dat het merendeel van de aangekondigde ontslagen bij de fabriek in IJmuiden valt. Bij de reorganisatie zullen zo'n 1600 banen in Nederland verdwijnen. In Engeland verdwijnen zo'n 1000 arbeidsplaatsen, bij de overige vestigingen ongeveer 350. Volgens Tata Steel gaat het vooral om kantoorbanen en managementfuncties... Het bedrijf wil met de Centrale Ondernemingsraad om tafel om de plannen te bespreken. Mogelijke burgerdoden speelden geen rol bij het besluit van Nederland... om de missie in Syrië en Irak te verlengen. Dat zei premier Rutte na kritiek van de oppositie in de Tweede Kamer... in het debat over de burgerdoden in Irak. Rutte erkende dat er in een brief over het bombardement in 2015 een fout stond. In de brief werd gesuggereerd dat er geen burgerdoden waren... terwijl die er wel bleken te zijn coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen dat er een onderzoek komt naar de luchtaanval. De SP diende een motie van wantrouwen in, maar deze kreeg geen meerderheid. In Irak hebben demonstranten de ambassade van Iran in brand gestoken. Ze willen dat Iran zich niet bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Iraakse agenten hebben geprobeerd de demonstranten tegen te houden. Daarbij is met scherp geschoten. 35 mensen raakten gewond, één demonstrant is overleden. Het ambassadepersoneel wist het pand veilig te verlaten en bleef ongedeerd. De Amerikaanse president Trump heeft twee wetten ondertekend... waarmee hij de pro-democratische beweging in Hongkong steunt. Met de wetten kunnen sancties worden opgelegd aan functionarissen... die mensenrechten schenden in China of Hongkong. Ook verbiedt de export van bepaalde munitie aan de politie, zoals rubberen kogels. Verder kijkt de VS jaarlijks of Hongkong nog wel voldoende zelfstandig is... om aanspraak te maken op handelsvoordelen met Amerika... Hongkong en China hebben beide zwaar teleurgesteld gereageerd... en zeggen dat niemand baat heeft bij de wetgeving. Het weer. De dag begint op veel plaatsen met regen... en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het noorden droger. De temperatuur ligt tussen de 9 en de 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Kijk eens voor de Free. To the future. Als antwoord, ook op internet www.zfmzand.nl Pull out. Well, is it he here? I look in the bloodstone. Is it he here? No, he don't come here no more. But well, I tell you what, I saw him. He was sitting behind us down into Penn State. whatever it is that he's got up his? Leave ik Hello. Bye.